Ja, van Inhalen. Oh, dat zal moeilijk zijn, want ik weet niet waar hij zit. Trouwens, waar dat voor z'n zit, weet ik ook niet. En je kunt naar de heren niet bellen of zo? Nee, zijn alle twee in de GSM afgezet. Typisch, ja. Ga dan zelfs maar naar Lestaminé of zo, hè. daar zullen ze wel zitten. Oh? Zijn er misschien nieuwe ontwikkelingen? Ja. ah Hier van mij, dat verslag zit in die roze map vooraan in mijn boekentas. komt kom nog orde, meneer Vermeulen. Oh.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 Dan weet je al lang hoe de vork aan de steel zit. Ja. Uh, hallo? Ja, Guido? Wablief? Fantastisch. Geef Vermeulen een dikke kus van mij. En krap maar eens op Vermeer zijn bolken. Ja, tot straks. Kijk eens aan, juffrouw Pieraarts. Als blijk van dank ga ik u een primeur geven. Maar ge moet mij wel beloven om hem nog niet te publiceren voordat ik teken geef dat het mag. Oké? Okay? Wel.